Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump wil dat alle NAVO-landen stoppen met het kopen van olie uit Rusland. Ook wil hij dat deze landen samen importheffingen instellen van 50 tot 100 procent op producten uit China. Doen ze dat niet, dan zal Trump geen zware sancties opleggen aan Rusland, schrijft hij op Truth Social. Vooral Hongarije, Turkije en Slowakije zijn afhankelijk van de import van Russische olie. Bij een anti-immigratieprotest in Londen zijn meer dan 100.000 mensen aanwezig. Het protest is georganiseerd door de anti-islamactivist Tommy Robinson. Het motto van de demonstratie is Verenig het Koninkrijk. De demonstranten lopen een mars door de stad... en komen later samen bij een podium waar toespraken worden gehouden. In Londen is ook een tegendemonstratie onder de naam Sta op tegen racisme. Die demonstratie is een stuk kleiner met ongeveer 5.000 mensen. De politie in Londen is massaal op de been met duizend extra agenten. Bij de blokkade van de A12 door Extinction Rebellion in Den Haag... zijn vanmiddag zo'n 400 actievoerders opgepakt. Ze zijn met bussen naar het ADO-stadion gebracht en mochten toen weer gaan. Eén actievoerder zit nog vast. Rond 12 uur vanmiddag gingen de demonstranten de A12 op naast het Malieveld. Ze eisen een einde aan fossiele subsidies. De twintigste en voorlaatste etappe van de Vuelta is gewonnen door de deen Jonas Vingegaard. Hij kwam solo aan op de Bola del Mundo. Daarmee is Vingegaard zo goed als zeker ook de winnaar van deze editie van de Ronde van Spanje. Want morgen is een show waar geen verschillen meer worden gemaakt in het klassement. Vingegaard heeft zijn voorsprong op zijn concurrent Almeida uitgebreid naar 1 minuut 16.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 Op de Ring van Amsterdam de AT Noord richting Zaanstad een kwartier oponthoudt. En tot zover de ANWB de Verkeersinformatie. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Entertainment for you.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 La sé despertar, la sé comprender Cuando está conmigo es niña otra vez Cada beso sabe a mí Es amiga de los dos Pero en el amor jugamos los tres Por el amor Ik dat ik haar niet En dat ik Met dezelfde moeder. Dat is Hombrez Destino en dat allemaal met Boestamante. Welkom in de tweede uur van Entertainment View. Tot de klokjes van 7 uur ben ik bij u op die 106.9 en DHB plus 9a. En natuurlijk wereldwijd www.zfmartiesten.nl. Daar kunt u eventjes een verzoekplaatje aanvragen, eventueel. En alles is welkom, natuurlijk. En wij gaan weer naar het Nederlandstalige. En dat, nou ja, bijna Nederlandstalige. Het is een beetje Duits. Danny Christian en ik beloof.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 Kan jouw dag niet meer stuk? Kan jouw dag niet meer stuk. Entertainment for you. Niets meer dan een droom. Ik moet vergeten, vergeten. De avond vloog zo voorbij. Mijn juk zit onder rode wijn. En ik ben mijn sleutels kwijt van zo het. Verschut gezet, maar toen hij binnenliep, is ik niet meer te zeggen. En ik weet niet of hij heeft gemerkt hoe slag was. Want zijn blauwe ogen stralden, hij leek lief maar was gevaarlijk Alle meiden in de kamer waren onstop aan het staren. Ik probeerde me te weren, had wel door, wat hij probeerde en het valt niet om. Ik hem nog helemaal niet kennen, en meestal speel ik hard to get, maar het gaat niet. En kort hadden we oogcontact, en ik weet niet wat er gebeurt, ik kan het niet verklaren. Maar ik ben nog steeds aan de slag, ik ken mezelf niet. Want zijn blauwe ogen straalden heilig, lief, maar was gevaarlijk. Alle men... Dat was het dan, Laura Heigen En uh, ja, zij is uh, desondanks uh, nog uh, in de studio geweest natuurlijk. En uh, we gaan nog even één plaatje draaien... en dan gaan we zo bellen met uh, Jannes en uh, Chica's en Chico's, Wendy en Marloes. Ja, de zomerse klinken hier nog uh, bij ZFM. En dat allemaal tot de klok, van 7 uur. En uh, aan de telefoon hebben wij ja, niemand minder dan Jannes. En die heb, uh, Ja, die hebben het ook over de, het mooie strand. Ja, het mooie strand op Puerto Rico, ja. Ja, in Puerto Rico. Goeie, goedenavond, uh, Jannes. Goedenavond, goedenavond. Hoe is het? Ja, heel goed, moet ik Ja, lekker uh, een dagje vrij of... Uh... Nee, vanavond zingen. twee keer een uh, voorbereiding van het concert natuurlijk. Ja, ja. ja hoi, binnenkort uh, ja. twee dagen. Ja, dus. Uh, dus, dus ja, een lekker voor, een lekker voorbereiden. Ja, voorbereiden en een. Uh, ja, goed. Pff, het gaat spier. Ja. Ja, hey, want uh, ja, aan het strand van Puerto Rico uh, heb je daar specifieke nummer over gemaakt of uh, was, je, was je op nee, het strand van Puerto Rico of? Uh, nee, dat is een liedje, was een bestaand liedje van de Vrijbuiters en ik. En die, die tijd zo heel terug. Ja. Ik heb er toch wel een beetje een jarnisjasje gemaakt. En, uh, ja, de vrijbuiters is inderdaad, uh, daar praat je ja. over uh, ergens in de jaren tachtig, volgens mij. Ja, ja, ja. Ja, het, ja, ik, heb, dus, ja ik, heb, ik heb ze in het verleden zelf ontmoet en uh, het leek me gewoon leuk om dat niet nieuw leven in te blazen. En dat is gelukt. Ja, ja, want ik, uh, ja, de jongens ken ik ook. Die kwamen altijd vroeg op de koffie toen ik uh, nog in uh, de uh, piraterij zat, om het maar zo te zeggen. Helemaal goed. <laughs> Dus uh, nee, uh, nee, maar goed, uh, jij bent zelf nooit op het strand van Puerto Rico geweest, of? Nee, nee, nee. Misschien nee. nee, nee, nee. ja, nee, ja. gaat er oorlog nog een komen, ja. Ja, nou, ja, wie weet. Uh, uh, Zuid-Amerika, dat, dat uh, trekt altijd van. Uh, of ben je niet ja. zo'n uh, zomerzonmens? Zeker. Ik ga wel ja. vaak naar uh, ah, okay. vaker Spanje wel. En de afgelopen jaren naar Italië geweest. Ja. Dus ja. Nou, Ja, lekker. Ja, hey. lekker. Ja, want daar, deze is natuurlijk al een, een poosje uit. Want ik ben in de tussentijd nog zelf op vakantie geweest. Dus. Uh, ja. Wat is het? Een, een goede uh, zes, acht weken? En nu een kleine twee maandjes. Ja, ja. ja. ja we zijn er bezig met een nieuwe single voor de voorbereiding van het concert. Ja. In Ahoy. Hebben we toch gezond om er nog een single voor aan te doen? Ja. Met de nieuwe tekst luidt Gas erop. Dus ja, Gas erop, oké. We, gaan, okay. knallen. we gaan, gaan knallen daar in Ahoy. Ja, ja, ja, dat, ja. dat wordt weer een uh, lekker spektakel. Ja, twee dagen. Ja, ja. Dus ja, is ja. Ik bedoel, de fans die sinds 25 jaar het vak. Ook dat toch, ja? We gaan naar s daar maar zelf, dus twee dagen 28.000 mensen, ja. Ja, ja. Heel verzin, hoor. Ja, ja. Nou, wat is goed is, even kijken, bij de 29e ook denk ik. Buma? Ja, misschien wel. Ja, ik weet dat nog niet. Als van oh. uh, okay. uh, wat doet. Oké. Dus je, we kennen de planning niet van agenda-informatie, van wat optredens. Maar als ik even tijd heb, ga ik naar naartoe, ja, zeker. Ja. Ah, Oké. Okay. Nou ja, misschien zien we elkaar daar ook. En uh, ja. ja, leuk. Ja. Hey, um, nou ja, je bent dus bezig met een nieuwe single uh, voor de, hey, het concert. Ja. Uh, dat, dat gaat verspoedig, uh, gasten erop. Uh, uh, uh, zit er nog meer aan te komen? Zit er, zit er nog een, uh, een EP, een LP? Uh? Ja, we zitten bezig in het studio om uh, een puntje weer te zetten en gaan kijken. We zijn nu iets of zes, zeven verder. Ja. Dan kun ik misschien nog maar nodig een album gaan maken. Met wat erbij Dus een albumpresentatie presentatie misschien wel. En ja. uh, feitelijk middag zijn we te te denken. We zitten ons te denken aan een soort theatertour. Maar we gaan eerst dit jaar, 9 en 10 oktober, met z'n allen knallen in Aoy. Nou ja, als in ieder geval. Ja, uh, uh, Rotterdam. Ja, want als, uh, als je. Nou ja, als je, als je eigenlijk in de buurt bent. Maar ja, dan ben je dan eigenlijk in principe. <lacht> Ik zou zeggen, kom langs. <lacht> ja, nu weet, nog een keer doen. Hè? Ja, toch? Hé, hey, um, nou ja, ik zou zeggen, Jannes, als jij hem uh, aankondigt. Mag. Uh, ja, Dit is mijn laatste nieuwste single nog, de Arnesto van Puerto Rico. Jannes, dankjewel en heel veel succes met het uh, concert, natuurlijk. Ja, dankjewel. En, uh, nou ja, ze kunnen je volgen op de site, hè? Ja. Ah, Oké, okay. komt goed. Hey, hoi, hoi. Doei, doei. Hoi, hoi, goed weekend. Van Porto rico lag ze daar toen in de zon. Met heeft mooie blonde haren, ze lacht met elke uit staren. Op het strand van Bordeaux-Rico, Waar die de liefde toen begonnen. Zie misschien nu op mijn gedachten, zou ze op me blijven wachten? Daar zag je aan haar, wil jij glaasjes aan Ria? Ze keek me verleidelijk aan en ik zei heel spontaan: Ik wil er een ijsstondje in. En dat was voor mij het begin. Het klikte meteen tussen ons, en toen namen we samen een bloot. Op het strand van Puerto Rico lag ze daar toen in de zon. Jij dat mooie blonde haren Ze lag met elke staren. Op het strand van Puerto Rico. Waar?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 Jij vindt jezelf geen Mona Lisa, je loopt de spiegel zelfs voorbij. Want jij bent bang dat die gaat wachten, maar dat geldt zeker niet voor mij. Mijn hart dat zou van binnen schuren als ik jou niet bij me had. Jij geeft mijn leven alle kleuren, en dat maakt jou zo heel. Goed zo. Lekker hoor. Entertainment voor je tot de kloks van 7 uur. Ruud Zwaan was dit. En duizend zomersproetjes. Ja, de zomer is nog niet beëindigd hoor, hier al. Want wij gaan door. Nou, vorige week was hij hier in de studio aanwezig. Jack Barbee. En een uh, Oda aan uh, Jan Lelieveld. Gewoon muziek. Denken, zet ik mijn wereld even stil. Een uurtje niet meer praten.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 betoon aan Jan Lelyveld. Dit was Gewoon Muziekje, Jack Barbey. En uh, ja, vorige week was zij hier in de studio bezig uh, om te vertellen over deze mooie single. En wat mij nog benaderde was een, uh, ook een uh, hele nieuwe single. En uh, dat is van Elfrida en uh, Eleven. En zij heeft een single gemaakt, Wie Ben Ik Zonder jou? Hier, hier hoor je ze allemaal. Allemaal. Ik zie niets waarvoor je je radio even een stukje harder zet. Entertainment for you. Entertainment for you. Ik jou niet hoef te zien, afgezonderd van de rest. Wil ik los van mijn verdriet? Hier alleen met het bezet, het geluk zit in mijn ziel. Ik doorzie mijn eigen wet. Ja, de spiegel houdt het zoek toch naar mijn, mijn zelf. Ja. Alfreda 11 En wie ben ik zonder jou? Wij gaan maar een uh, lekkere gauw houden. Uit destijds. En uh, helaas ja. Heeft ze een te horen gekregen. Dat ze wat uh, ja, aan haar stembanden mankeert. Of wel keelkoken. En uh, ja helaas. Heel versterkte vanaf deze kant Mieke. En uh, zoiets als liefde.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 Geet ik niet en ogen liggen niet voor jou, was alles al verleden. Je warmte Een nummer, Mieke was dit en uh, zoiets als liefde. Wij gaan naar een verzoekplaatje en uh, dat wordt aangebracht door Anouk en jij wilde graag een plaatje horen van Chris. En als je gaat, ik heb hem gevonden hoor. Als een orkaan. Als een orkaan. Hier is het Hitkracht 10. Hitkracht 10. Entertainment for you. Kijk mij aan.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 Als je gaat. Gezongen door Chris. Aangevraagd door Anouk. Anouk, leuk dat je luistert. En uh, ja, ik hoop dat je ervan genoten hebt. In ieder geval aan de telefoon hebben wij een Martijn van den Broek. Martijn, een hele goede avond. Een hele goede avond. Hallo, leuk dat jullie weer bellen. Ja, ja, die, uh, ja we bellen natuurlijk voor die ene vrouw. Ja, nou nou, die ene vrouw is nu wel in Nederland. Dus als je echt die ene vrouw nodig hebt, dan zit je verkeerd. Maar als je het over mijn nieuwe single hebt, dan zit je helemaal goed. Ja, nou daar hebben we het over. He. Over jouw nieuwe single. Ja, ja zeker. Ja, dit heeft even ja, iets langer op zich uh, laten wachten. Er wachten. Ja. zat natuurlijk uh, een huis gekocht, zat ertussen, bruiloft zat ertussen. Ja. Maar uh, ja, ik denk dat het eindresultaat uh, er zeker mag wezen. Ja, dus uh, je bent nu helemaal bepakt en bezacht. Ja, zeker, absoluut. Dus ik, uh, ja, ik ga weer uh, vol gas. Uh, lekker... Ja, je, je, kan, je kan weer ademhalen, laten we het zo zeggen. Zeker weten, <laughs> jij zegt het. Ja, ja. Hé, <laughs> hey, maar um, ja, hoe is deze single ontstaan? Uh, sowieso de titel. Ja, ik was uh, op zoek naar een uh, naar een nieuwe uh, uh, single natuurlijk. En op een gegeven moment dacht ik, hé, hey, waarom ga ik niet uh, zelf gewoon schrijven? Dus ik heb een notitieboekje gekocht bij, uh, bij de HEMA. En ik ben wat uh, dingen gaan opschrijven. En op een gegeven moment had ik ochtends had ik een uh, melodie in mijn hoofd. ik denk, hé, hey, dat, dat past. Dit en dit past daar wel bij. Ja, ja en toen uh, kwam ik op een gegeven moment niet meer verder. Dus toen ben ik uh, naar Frank Verkooy gegaan van de Boom Studio, mijn vaste uh, producer. En die zei nou meteen, superleuk idee, ik hoefde niet heel veel uh, aan te veranderen. Dan heeft hij wat teksten uh, erbij geschreven en zo hebben we samen die ene vrouw uh, gemaakt. Oké, okay. dus uh, het heeft niks met uh, eigenlijk uh, wat je zelf meegemaakt hebt te maken? Nou, kijk, als mensen de, de clip ook zien, uh, het gaat insteek, en dat, daar gaat het liedje ook over, is dat je een, een, een uh, gezellige avond met vrienden hebt, ja. en je spreekt van tevoren, spreekt je af, nou het wordt een uurtje of één. Dat wordt altijd wat later, ja, en op een gegeven moment... Ja, uh, nou, wat later uh, hè? Ja, ik kom er om vijf af, en ik kom een keer thuis, en dan moet je het altijd weer goedmaken met die ene vrouw. En ik denk dat iedereen zich daar wel uh, in herkent. Ik denk dat iedereen dat overal wel een keertje heeft meegemaakt. Nu heb ik dat zelf niet zoveel hoor, maar ik... ik, nou, ik, ja, ik, ik, ik, ik wou net zeggen, praat je uit ervaring of... <laughs> nee, nee, absoluut niet hoor, nee. okay. en, als het, en vaak als het een keer voorkomt, dan is het ook helemaal niet, uh, niet erg. Maar het is uh, ja. Ja, gewoon een heel leuk danspaar, ja, voor ja, jong ja, en oud. Ja, hey, want uh, uh, ja, een mooie videoclip bijgeschoten. Tenminste, een leuke videoclip, moet ik zeggen. En uh, ja... Het straalt er vanaf, zeg maar, de gezelligheid. Dankjewel. Ja, ik heb ook echt wel een heel goed gevoel bij dit liedje. Ik ben nu ja. op vakantie in Spanje, La Caruela, aan de feestweek. Dus ik heb hier ook heel veel optredens. Oké, okay, lekker. Dat liedje, dat, dat liedje leeft ook echt wel. Je ziet ja. mensen ook als, als een plaat start, gaan mensen dansen en bewegen. Ja, dat is wat ik wil bereiken natuurlijk. Hè? Ja, ja, ja. Nou ja daar, daar maak je muziek voor. Nee? Zeker weten. Ja, Kijk, en het nummer kan aanslaan en het kan minder goed aanslaan, maar deze heeft echt wel goed. Uh... Ja, wat zeg ik? Uh, Alles ja, uh, klopt aan het plaatje, laat ik het zo zeggen. Ja, Dank je wel. Ik bedoel. Uh, ja, en, en uh, stiekem hopen we natuurlijk uh, dat je nog uh, iets nieuws op de plank hebt beleggen. Dan zou ik een heel klein aan jou vertellen. Nou. Ik was op uh, huwelijksreis in, uh, in Griekenland en daar heb ik ook een, uh, een ...deel van een nummer geschreven... ...en dat gaat over Spanje. Hoe grappig is dat? In Griekenland. In Griekenland, en dat gaat over Spanje. <laughs> en ik, die ga ik, uh, ik denk in maart... ...of aan het eind van september... ...ga ik die uitbrengen. Maar daar ben ik, uh, ben ik ook nog mee bezig. Ik ga de komende tijd niet stilzitten natuurlijk. Nee, nee. Oké, okay, want het uh, uh, wordt wel een beetje dezelfde genre? of? Uh... Ja, het wordt wel uh, gewoon lekker vrolijk, dansbaar... Ja. Iets van erkenning erin. Dat vind ik wel belangrijk dat mensen, als ze een nummer horen, dat ze denken: hé, hey, dat is ja, Martijn van de ja, Broek. Ja, dat is Martijn van de Broek, inderdaad. Ja. En vooral uh, ja, mijn eigen maken, dat vind ik heel belangrijk. Ja, nou ja, ik bedoel, uh, hey, het nummer is natuurlijk uh, geschreven door uh, een hele bekende, natuurlijk. Dus Zeker weten. Frank van Kooijen, dat, uh, ja, we, we horen altijd gelijk aan de muziek, natuurlijk, tenminste, ik wel. Uh, ja. uh, eigenlijk wie het geschreven heeft. Ja. En, en ja, dat is ook een, een herkenning, herkenning, hoe je het zeggen wil. Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Ja, en dat, uh, en dat probeer jij ook uh, ja, eigenlijk te voren te brengen. Ja, klopt. Hey, um, ja, dan rest mij eigenlijk, uh, uh, want ik wil je niet langer ophouden daar in, uh, in Spanje. Want uh, je gaat zo optreden, neem ik aan. Ja, zeker. Ik heb er vanavond uh, twee staan, waaronder bij de voemvoem. Ja. Dus dat wordt... Uh, Weer hartstikke gezellig. Ik heb er weer zin in. Ja, nou dan ga ik jou niet langer ophouden. Dan kun jij je je gaan voorbereiden. Of was je aan het eten? Nee, dan kan ik eet Appa pas later. Al een uurtje of negen. Lekker rustig aan. Tranquilo, tranquilo. Ja, tranquilo, inderdaad. Hé, <laughs> hey Martijn. Ik zou zeggen: uh, ja, waar kunnen mensen jou nog uh, volgen? Ik ben heel actief op uh, Facebook, Instagram. En TikTok, gewoon onder mijn eigen naam, Martijn van den Broek. En daar post ik eigenlijk ja, dagelijks wel uh, dingen wat mij bezighoudt en uh, waar ik uh, dat weekend moet optreden. Dus dat vind ik altijd leuk als mensen ook even een berichtje achterlaten. Ja, eventjes uh, in plaats van een duimpje en dat soort dingen, gewoon eventjes een leuk berichtje achterlaten. Even een berichtje, ja. dat vind ik, vind ik alleen maar leuk als mensen dat doen. Ja, zo is het. Ik zou zeggen, kondig jij hem aan, dan ga ik hem draaien. Ga ik doen En ik wil alle luisteraars nog een fantastisch weekend wensen. En jullie weer bedankt voor de tijd. En zeker tot de volgende single. Graag gedaan. Ik ben Martijn van de Broek en dit is mijn nieuwste single, Die Ene Vrouw. Hé hey, Martijn, dankjewel. En ik zou zeggen, een heel ja, goed weekend. Daardoor in, uh, in Spanje. Dankjewel. En uh, geniet ervan. Dankjewel. En dan uh, hoor ik jou de volgende keer. Gaan we zeker doen? Wouden contact. Is goed man. Oké okay, dan. Hey, doei doei. Hoi hoi. Hoi hoi. deel zei iets van mij, dan ben ik meestal paraat. Maar ik vertelde eerlijk schat, vanavond voor de laat. Jij blijft toch die ene vrouw, waar ik zoveel van hou. Maar als ik met mijn vrienden ben, dan sta je in de kou. Zeg me niet wat ik moet doen, dat werkt juist averechts. Kom ik later thuis, die gauw weer in de pret. Ik roep weer naar de barman, doe er nog wat shortjes bij. We posen op het leven, op deze avond en op mij.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 Yo te la daría solo a voor een un poco de tu amor, por un beso en la alma, por un rode de tu boca, Cualquier felicidad sería poca por tener solo un poco de tu amor. Ja, gezellig, vet. Zeker weten. goede Iglesias was dat en por un poco de tu amor, ja. het is maar wie schoenen weg, hem, mijn lieveling. Aangevraagd door Jeroen. Oh, lieveling, je bent mijn aan lieveling.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 aangevolgen. Oh, mijn lieveling. Je bent mijn allerliefste ja, lieveling. Lekker ding. Oh ja, je lekker ding. Mijn lieveling ben jij. Geef mij jouw lach. Lach, lach. Elke dag. Elke zon, zon, zoen wil ik overdoen, doen, doen. Je hoort bij mij, mij, mij. Hoe oh, jij maakt me blij. Oh mijn lekker, liever, lekker, liever, lekker, liever, lekker, liever, liever alleen. Marie Schoenenweg, aangevraagd door Jeroen. Jeroen. Ja, leuk dat je erbij bent. Het laatste stukje. Uh, ja, van Entertainment voor jullie tot de klokjes van uh, 7 uur. En uh, ja, we gaan er nog eentje draaien. Storm, en jij laat me vliegen. Op de startbaan gaan...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 Verbonden voor altijd En al zijn we ver Ik raak jou niet kwijt Dan zijn onze kracht Wordt dit de mooiste nacht Laat mij maar vrij -end. Vlieg ik daar met jou? Denkend aan dat moment en waar het me leidt, ga ik weer door, blijf ik zweven. Oh, oh, oh, oh. En een beeld passeert, ik zie jouw gezicht. En aan de horizon, schijnt een helder licht. We delen de tijd, staan aan de start van ons leven. Oh, oh, oh, oh. Ik voel me opgelicht. We starten onze vlucht, we zijn nu onderweg naar de open lucht. Dankzij onze kracht, wordt dit de mooiste nacht. Oh, oh, oh. Laat mij maar vrij, vrij, vrij, Jij laat me vliegen door de schemering. Een... Ja, het was dus de laatste plaat ook. Ik zou zeggen bedankt voor het luisteren, bedankt voor het kijken... Ik wens je een goed weekend en hopelijk een beetje nog wat droog weer. Ik zou zeggen, graag tot over twee weken. Ja, volgende week zijn we even een dagje vrij. Ik zou zeggen, tot dan. Tot over twee weken. Bye bye.